NOS, NOS 1. Langs de Lijn met Jeroen Stomhorst. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn met alle sport van deze zondag Samengevat in één prachtig uur De Eredivisie kende weer een knolsgekke middag Ajax en AZ waren de winnaars PSV is de grote verliezer Trainer Fred Rutte moest de verhitte supporters kalmeren Bij terugkomst op de hertgang Mannen, kijk, ik ben er verantwoordelijk voor en ik loop voor die verantwoordelijkheid absoluut niet weg. Met Ronald van der Geer, kijk je zo meteen terug op de 25e speelronde van de Eredivisie. Lieve Westra hoopt de Parijs niets te winnen. Maar in de afsluitende tijdrit was hij net niet sterk genoeg... om Bradley Wiggins uit de leidersstrijd te rijden. Ja, die doet al jaren op, uh, op dit niveau uh, doet mee voor de prijs. En, uh, ja, mijn eerste keer dat ik echt uh, een klassement wou rijden... en aan het tweede waren ze echt super. In Berlijn werden de wereldbekerfinale schaatsen afgewerkt. Voor de schaatsers de laatste kans om zich te kwalificeren... voor de WK-afstanden over twee weken in Heerenveen. Dat lukte Annette Gerritsen niet. Haar seizoen zit erop. Ja, ik moet gewoon de positieve dingen hieruit halen. En uh, heel goed kijken waar het precies mis is gegaan om... Uh, ja, Dit in de toekomst uh, te voorkomen. Tot 11 uur in langs de lijn. Ja, PSV incasseerde de derde grote tegenvaller binnen 8 dagen. 6-2 nederlaag tegen FC Twente, 4-2 tegen Valencia en nu 3-1 tegen NAC. Een aangeslagen Fred Rutte wilde in de afloop van de wedstrijd niet zeggen of hij denkt aan opstappen. Nee, maar je kan, je kan nu niet van mij verwachten dat ik nu de, dat soort dingen ga roepen of welke dingen dan ook. Ik denk dat het heel normaal is dat ik. Uh, ja, dat, dat, in ieder geval dat ik dat soort uitspraken nu niet ga doen. Nee, je wilt weinig zeggen, maar je moet weinig. me toch één ding even geven. Probeer toch te omschrijven. Ik denk dat we er allemaal recht op hebben. Wat is nou de grootste emotie op dit moment? Is dat boosheid? Is dat teleurstelling? Ja. Nee. Vooral boosheid. Ja. Je kunt boos zijn op jezelf en je kunt boos zijn op je spelerschap. Ja, op, op, op alles en iedereen. Maar ook, uh, ook op mezelf. Uh, dus en dat is het. Dank je wel. Ronald van der Geer uh, in de studio natuurlijk. Je hebt PSV de afgelopen week gevolgd ook in Valencia. Ja. Uh, ben je dan nog verbaasd over dat het vandaag ook weer zo slecht ging? Of? Nee, ik zou uh, geneigd zijn om te zeggen nee. Omdat het natuurlijk al die weken al, uh, al slecht is. Aan de andere kant denk je, ja, weet je, deze spelersgroep heeft best bepaalde kwaliteiten. En uiteindelijk zal men toch wel beseffen, als je echt door wil met deze trainer. En het vertrouwen uitspreekt in deze trainer, dat je er een schepje bovenop moet gooien. Maar men kan het niet. Dat uh, de verdediging de achilleshiel was van PSV, dat wisten we al langer. Maar als het middenveld ook steken laat vallen. En er ook aanvallend niet uh, uh, wordt meeverdedigd... En men niet meedoet in het uh, afsprakenpositie spel. Ja, dan komt die verdediging nog veel meer onder druk te liggen. En uh, ja, laat iedereen gaten vallen. En, en ziet het er heel passief en. en inactief uit en uh, ja dat, dat was er vandaag te zien maar ja, ja dus dus ja, het past en bij het is PSV traditioneel moeilijk hè de afgelopen jaren ja ja de, de, dit is uh, 2006 is het voor het laatst gewonnen dat was nog onder Hiddink en de laatste wedstrijd van de competitie dus dat uh, dat dat is al even geleden dus het is een echte angstgekner maar ja uiteindelijk weet je elk jaar wisselen die elftallen. en mag dat eigenlijk niet zo heel veel uitmaken ik moet wel een kanttekening maken. Want in de eerste helft was PSV nog niet eens zo heel slecht. Toen werd er ook nog wel bij tijd en weile gecombineerd. En bij een 2-1 voor NAC eh, kreeg Wijnaldum een dot van een kans. Ik stelde hem al. Een, ja, na een prachtige aanval. Fantastische aanval. Die door Bottekien van de lijn werd gehaald. Nog een keer Wijnaldum. Actie rechts naar binnen. En, uh, en schieten pas eigenlijk na de rode kaart van, van, van Manolev, uh, ja toen was het over en in de tweede helft heeft de ploeg geen seconde uitgestraald dat het tweede doelpunt wilde gaan maken en ja toen nac uh, dus die, die, die derde maakte was het over en uit. het is vertrouwen. Het is ja, nou ja, het is niet alleen vertrouwen, het is ook kwaliteit. Um, met name in de laatste linie, en daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Ja, we hebben ook heel vaak geconstateerd dat PSV uiteindelijk toch waarschijnlijk wel aan het langste eind. Gaat trekken. Ja, omdat het aanvallend gezien natuurlijk heel veel kwaliteit ja. heeft en altijd wel in staat was om doelpunten meer te maken dan de tegenstander. Maar dat blijft nu achterwege. En, en ja, weet je, uiteindelijk ruiken tegenstanders ook bloed. Mm -hmm. En gaan toch met een iets andere instelling tegen PSV het veld in dan, uh, dan in de voorgaande jaren. Um, is het een overbodige vraag om te vragen aan jou of Rutte nog uit deze crisis komt? Ja, je, het, het gekke van dit voetbal is dat mensen krijgen niet de tijd om uit een crisis te komen. Uh, die crisis is er, die is keihard aangekomen in Eindhoven. En men wil in de komende, wat zal het zijn, negen weken... waarin mm -hmm. er nog Europees moet worden gespeeld, Beker moet worden gespeeld... en men een strijd om het kampioenschap zekerheidjes inbouwen. Als er denk ik nu iemand is binnen... De voetbalwereld die men geschikt acht om direct te beginnen... en die kan ook beginnen, dan gaat die morgen ook beginnen. Alleen, uh, ja, men heeft nog niet die keuze kunnen maken. En nu blijft het dus maar een beetje bungelen met, uh, met Fred ja. Rutte. Dat is niet goed voor het team, dat is niet goed voor Rutte. Ik denk uiteindelijk, als je, als je maar lang genoeg wacht... komt iedereen uit een crisis. Dat gebeurt altijd, alleen in de voetballerij is dat niet gewoon. En ja, er is een vertrouwensbreuk tussen de spelers, de trainer, uh, de, de, de directie. Eigenlijk is niemand meer echt blij met elkaar. Spelers wel met Rutte, maar dan, vind ik, dan moet je dat laten zien op het veld. Ja. En dat is niet gebeurd. Nee, dus ziet het er niet goed uit uh, voor de beste man. Voor Fred Rutte, krediet bij de supporters heeft hij in ieder geval verspild. Dat bleek ook wel toen de spelersbus uh, vanmiddag terugkeerde... op de hertgangentrainscomplex van PSV. Daar eisten de supporters een verklaring van Rutte. Laten we daar even naar luisteren. Mannen, kijk, ik ben er verantwoordelijk voor. En ik loop voor die verantwoordelijkheid absoluut niet weg. Heleiding. Kijk, Ik loop daar niet voor weg. Dan je Juist, juist. Kijk, maar geef deze gasten het gevoel dat je ook 200-300% achter ze staat. Verstandig! Ja, ik ook. Met de laatste reden beginnen. Oké, ga maar door. Ik weet dat jullie allemaal achter ze staan. dat weet ik ook wel. Ik bedoel, kijk, dit zijn allemaal jonge honden en, die, en geloof mij, die willen heel graag hoor. Echt waar, die, die willen het, het gras uit, de, uit, de, uit het veld lopen, absoluut. Maar dan zien we niet terug. Nee. Dan we zien we niet te terug in de, de laatste drie wedstrijden. Als je het niet meer kan geven, dan moet je wegwezen. Als je ja, de jongens niet meer kan passen mee als, als, als iedereen dat gevoel heeft, en ook mijn spelers hebben dat gevoel, was ik al lang weg geweest. Al dus uh, Fred Rutte tegen de supporters Joep Schreuder, hangt aan de telefoon. Joep, uh, goedenavond. Dag Jeroen. Jij was erbij vandaag, daar op de hertgang. Was het een dreigende sfeer eigenlijk? Nee, viel wel mee. Ja. Viel wel mee. Ja, zijn mensen die uh, verhaal willen halen. Dat is tegenwoordig heel normaal. Dus ja. Je overal verantwoording. Wij verbaasden ons, verbaasd ons hier ook al eigenlijk over in de, in, in de studio met Ronald. Hè? Dat dat er tegenwoordig erbij hoort, hè? Ja. Ik denk dat dat een tijdsbeeld is. Maar ik weet niet of we dan alleen met het oog op morgen zitten. <lacht> maar blijf eens <we lacht> <anders> even hangen. <lacht> <lacht> ja, goed. Uh, ik heb daarna ja. trouwens nog wel even met Fred Rutte gesproken toen het weer stil was. Hij ja. had er nog wel zin in, hoor. Hij, uh, hij geeft het niet op. Nee? Is dat tegen hij beter die... weten in, denk je? Ik weet het niet. Ik, ik weet niet. Ik heb jullie gesprek nog niet kunnen horen. Maar er zijn wel hele ingewikkelde aspecten aan dit hele verhaal rond uh, Fred Rutte. Die het niet goed doet en al 2,5 jaar geen prijs vindt. Maar de vraag is of de shock effect zou helpen, wie dat dan zou moeten zijn... en of daardoor Marcelo in een verdediging van PSV... die niet beter is dan van Fortuna Sittard, of dat dan allemaal wel zou helpen. Dat is een interessante kwalificatie. Uh, maar nog... het is toch zo, Joep, dat als dik Advocaat... vorige week maandag zijn auto op de hertgang had geparkeerd... dan had men toch gezegd, dag Fred? Ja. Ja. En hadden ze dan in Mestalla in Valencia ook niet verloren, had dan Mechtens ook zo'n man niet laten lopen. Wat, wat het aspect wat, wat jij misschien vanmiddag ook hebt gezien is dat nu die kopjes ook wel heel erg gaan hangen. Hè. Er is totaal geen samenhang. Ik denk dat met name het mentaal vermogen waar Verbeek het altijd over heeft, dat dat op dit moment uh, ja. ook een heel groot probleem aan het worden is. Uh, uh, kortom, als ik jullie zo beluister, heren, uh, dan is het dus zo dat, dat er gewoon geen geschikte kandidaat was de afgelopen tijd. En die wordt nu misschien nog harder gezocht. Ik denk, maar goed, het, het, het van redelijke afstand, dat, dat Marcel Brans een enorm probleem heeft op dit moment. En dat hij echt heel erg aan twijfel is. Wat moet ik nou? Ik moet Champions League halen. Maar met wie? En hoe? En kan Fred Rutte dat nog? Het zal hem eigenlijk bij wijze van spreken worst zijn wie er voor die groep staat... als er maar punten komen. En wie moet dat de laatste negen wedstrijden in de competitie gaan doen? Ik weet niet, Ronald, of jij een idee hebt? Nee, nee, nee goed, de naam van Gaal zong natuurlijk vanmiddag ook weer rond. Ja. En uh, dat is natuurlijk een naam waar weer uh, tal van aspecten aan hangen. Te veel Ajax, ook weer hangt daar aan. Um, en dat is dan ook wel weer tegenstrijdig. natuurlijk. Maar uh, dan komt Mark van Bommel dus niet. Terwijl wij vanmiddag, hey, Joop, dat hebben we nog geconstateerd... toch wel hebben gezien dat een, een elftal uh, als dit juist zo'n Markt van bommel nodig heeft. Ja. ja, wie is er groter dan de club? Uh, het zijn allemaal hele lastige afwegingen. En wat je uh, natuurlijk nu ook krijgt is... wie is verantwoordelijk voor de samenstelling van de spelersgroep? Het gaat allemaal frikken hè, aan alle kanten. Het gaat frikken aan alle kanten. En ik, misschien moeten we ook goed in onze eigen boezem kijken... dat we zelf toch nu moeten constateren... dat, dat er wel leuke aankopen zijn gedaan. Hè? Met zeggen Strootman, Mertens, uh, Matas... Maar dat, dat, dat, de, dat de nadruk op de defensie met alleen de, de, de koop van Timothy de Rijk... toch, toch ja, het elftal niet in balans heeft gebracht. Toch? Nee, nee en, en, en discussiepunt, want Timothy de Rijk is juist iemand waar Rutte van zegt... ja, die had ik echt niet gehoeven. Nee, dat krijg je nu ook. Dus, dus inderdaad, er lopen heel veel verschillende aspecten... waarbij ik dan misschien nog wil aantekenen dat wie... of je nou van gaal neemt, die gaat dat nu niet doen. Negen wedstrijden voor het nee, einde. Oh, absoluut onmogelijk. Wie wil dit nou doen? Ja, ja. Maar, is het maar, maar, maar misschien, ze, ja, maar maar, maar uh, eerste eerste stap. Uh, kan het ook niet zo zijn dat ze sowieso kiezen van nou we moeten in ieder geval afscheid nemen van Fred Rutte... want daar lukt het in ieder geval niet mee. Nou, dat is de vraag. Ja? Daar, ben ik, ja. daar ben ik niet uit. Okay. Nee, ik ook niet. ik ook niet. Zeker ook omdat die ploeg en als ik dat nog even kan zeggen en dat is wel iets wat ik de laatste weken wel heb ervaren. Hm. Deze jonge ploeg. De, dat zijn allemaal prepubers, adolescenten. Allemaal zomaar dat zijn hele lieve, leuke jongens die die trainer... in dit geval Fred Rutte, heel erg nodig hebben. En ook echt hun best doen voor de trainer. Daar zitten ze... Ze hebben geen klootzakken in, in het elftal. Nee, nee, nee, helemaal niet. He? Nee. Dat ontbreekt er dus eigenlijk. Dat ontbreekt wat, zeg maar de Bob. Ja. Ja, we, we hadden het er vanmiddag heel eventjes over, uh, Joep en ik, ook in, uh, in Breda. Een, uh, mm. een type als beenhakker, hè? Uh, maar dan misschien vijf, tien jaar geleden. Ja. Dat is iemand die voor een, een wedstrijd of negen ja. zo'n zo schokeffect kan bewerkstelligen. En volgens mij, ik kan, natuurlijk van Gaal doet het op een hele andere manier, maar dat is iemand waarvan je zou kunnen zeggen... Maar een, een adriaanse is vrij. Ja, maar ja, daar zit inmiddels na Twente natuurlijk toch een klein krasje op. En, en is dat nog de Adriaanse die in korte tijd iets neerzet? Ik weet het niet. Ik denk dat de vraag is, die Marcel Brands, die zo dadelijk ook naar jullie programma luistert en anders wil naar Studio Voetbal, die zichzelf moet stellen, hoe groot is mijn paniek? Ja, ja. Dat, is de, dat is de vraag. Hoe oh. groot is de paniek in Eindhoven? We gaan het merken. Uh, hoe gaat het nu verder daar in Eindhoven, Joep? Morgen, negen uur, staan we er weer. Ja? <laughs> Met koffie? Gaan we, vragen? gaan we kijken of Fred er weer is. <laughs> en jij bent er in ieder geval, Joop. Zo is het. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, Jeroen. Hoi. hoi, hoi. hoi. Ja, Ronald, goed, daar hebben we genoeg over gezegd. Het is, het ja. is afwachten geblazen. Ja, ik dus, denk hè? dat er vanavond niks meer gaat gebeuren. Het nee. is nu kwart over tien, dan was dat wel rond geweest. Dus, uh, ja, weet je, het gekke is, wanneer moet je het doen, hè? bij PSV? Uh, Valencia komt er uh, nu weer aan, ja. binnen drie dagen. Vervolgens Veen, thuiswedstrijd. Een belangrijke wedstrijd. En dan, een paar dagen later weer, de halve finale bekerwedstrijd tegen, tegen Veen. En dan wacht Ajax. Wanneer ga je het doen? En wat men zegt is... Maar denken, je het niet dus het laten doen, bijvoorbeeld? Nee, dat denk ik, dat denk ik niet, maar ik ook niet in hun, in hun hoofden kijken. Maar zij zoeken het team dat het beste... Uh, uh, ze zijn op zoek naar het beste team... wat voor resultaten kan zorgen. En zij zijn, en dat, is, dat zijn de woorden van Tini Sanders... Uh, de directeur, ervan overtuigd dat het team dat er van de week stond... dat zei hij namelijk in Valencia... Uh, het team is dat nog die successen kan boeken die PSV wil hebben. Dus dat is een soort vertrouwen. Maar dat zei hij waarschijnlijk ook alleen maar om de rangen te sluiten. en Iedereen... Ja. Goed. Met één gedachte weg te sturen. PSV, forse verliezen van het weekend. Dat Twente eigenlijk ook wel een beetje. Hè? Want de NEC was in eigen huis te sterk met 3-1. Steve McLaren was niet aangeslagen de afloop. Het kan gebeuren. This is football, and this is what happens to when they're a young group. Um, it's happened before, it will happen again. It's happened to us today, it will happen to other teams. You look at uh, the results a few weeks ago. With the teams in contention, and, and you know, this is going to happen. Especially when you're in Europe and playing. You can't peak all the time. What we have to do is learn to get results when we're not playing at peak. Ja, je kunt niet altijd pieken en het zal ook andere teams gebeuren. Dat is in het kort wat Steve McLaren zei, Ronald. Ja, Twente hoeft zich inderdaad geen zorgen te maken. Of in, in tekende deze, hier zich in, iets nee. af? <laughs> in deze, deze competitie hoeft niemand zich zorgen te maken, <laughs> want je komt er altijd weer bij. Maar het, ja, het, het kan toch gebeuren. Ja. Alleen het is wel ontluisterend. Ja. Als je tegen Schalke hebt gespeeld. En daar een Europees goed resultaat hebt geboekt. Je hebt uh, tegen PSV fantastisch gespeeld. En misschien zijn juist die twee resultaten. Ook er wel weer debat aan. Dat het vandaag tegen NEC ja. uh, net even wat minder gaat. Ik bedoel, PSV niks had er ook last van het werk, vreemd ja. en, uh, en even op een wolkje leven. Kan natuurlijk uh, dodelijk zijn. Het, zijn. het zijn allemaal geen uh, elftallen. Opgebouwd uit uh, Messi-achtige kwaliteiten. En uh, je hebt het toch van de team gedachten nodig. En als daar een paar radertjes gewoon even niet thuisgeven, dan, dan draait het niet. Oké, okay. goed. Uh, uh, van de is naar de winnaars van het weekend. Uh, Ajax bijvoorbeeld. De ploeg uh, won zelf een RKC en zag dus de concurrentie punten verspelen. Jan Vertongen en Frank de Boer hadden een prachtige dag. Ja, toen ik vanochtend opstond en ik ging de hond uitlaten en het mooie weer, toen dacht ik er wel even aan. Ik <laughs> had gehoopt om een mooie dag, maar dat het zo mooi zou worden dat... Uh, Hadden we ook niet ingecalculeerd. Maar ik mag niet klagen nu. Nee. Ja, wij moeten eigenlijk alleen maar naar onszelf kijken. En uh, ja, dan hoop je natuurlijk dat concurrentiepunten gaan uh, morsen. Maar... Ja, ik, ook ik had uh, concurrentie iets te stabieler verwacht. Maar dat ik uh, van ons ook vracht in het begin van het seizoen. Als je kijkt naar onze aankopen en wie allemaal gebleven is. En uh, ja, Wij hebben dat toen ook niet uh, kunnen waarmaken. Je ziet dat uh, de resten daar ook gewoon... Uh, Heel moeilijk mee heeft, maar dat is uh, inderdaad de competitie. En dat is ook de reden dat wij erin zijn blijven geloven in deze race. Het is natuurlijk uh, leuk dat we weer uh, meedoen in ieder geval. Maar we moeten nogmaals, uh, we moeten gewoon naar ons eigen veldspel kijken. En uh, dat kan gewoon beter. En wil je kampioen worden, dan moet dat ook beter. Ja, het kan nog een heel mooi einde worden. Net zo mooi als vorig ja. jaar is, uh, is moeilijk. Maar ja, we staan in ieder geval wel weer heel kort. Ja, we staan dichtbij, zegt hij. Jan Vertongen, de aanvoerder van Ajax. Ja. Dat opeens zomaar tweede staat. Ja, maar dat kan er ook niet uit blijven. Vijf Shit. wedstrijden Als achter elkaar gehoord. Ja, nou ja, we, hoe vaak hebben we niet gezegd, gaan we weer... Als je in staat bent om een serie te maken, dan zit je er gewoon bij. En Ajax heeft dat gedaan. Vijfde wedstrijd op rij gewonnen. Heeft dus een serie gemaakt en sluit gewoon weer aan. Omdat Vijf iedereen... op papier ook wel wat makkelijkere tegenstanders. Ja, maar is te serie zeggen. is een serie en die punten heb je maar binnen. Nee, je hebt, gelijk. Ja. je hebt gelijk. En dat is ook niet altijd gepaard gegaan met fantastisch en oogstrelend voetbal. Zelfs vandaag niet. Maar het is een, een, een klinkklare overwinning. En er wordt heel weinig weggegeven. Oftewel zeer professioneel ja. gespeeld. Zonder nou echt uit te blinken. En dan sta je inderdaad opeens weer gewoon tweede. En Ajax had natuurlijk ook geen Europees voetbal. Dus niet heel erg ongelukkig mee zijn. Uh, AZ dan, dat gaat aan kop van de ranglijst. Wint vandaag uh, een, een, een, een, een simpele overwinning op de graafschap? Hè? Nou, was die zo simpel? Ik, uh, nee, nee, de, de, de 1-0 kwam uit de corner van Elmen. Daarna heeft de graafschap toch nog wel, toen het eenmaal uit die schulp kwam... uit die verdedigende stellingen, toen nog best nog wel wat kansen gecreëerd. Uiteindelijk gaat die tweede erin en dan is het uh, mentaal ook over voor de superboeren. Maar uh, nee, het was niet heel gemakkelijk. Maar, uh, maar, maar wel gewoon een overwinning die je nodig hebt na een Europese... Uh, Europese wedstrijd ja, dus ze waren, ze waren wellicht ook wat ja. vermoeid. Goede prestatie geleverd ook. Hoefde er natuurlijk niet uh, helemaal naar Italië te reizen. Dat gaat deze week gebeuren. Ja. Um, dan even Feyenoord. Om weer op een, een beetje een kleine verliezer terug te komen. Het haakt wel af in de titelrezen. Dat mogen we toch nu wel zeggen. Ja, die ik. ploeg is niet stabiel. Nee. Nee, dat uh, mogen duidelijk zijn. Nu gaan er ook heel veel slachtoffers vallen. Want nu kreeg uh, Nelom weer rood. Dus die is er ook weer niet bij. Bakalgeel. geel, uh, Geschorst. Ja, dan, uh, dan wordt het natuurlijk wel lastig. En die selectie is, uh, is dun. Maar... Beetje, bij Feyenoord heeft men eigenlijk nooit het kampioenswoord in de mond genomen mm. en uh, is men nog altijd blij mm. met een vierde vijfde plaats. Dat zit er nog altijd dik in. Moet wel zeggen, uh, men kwam op voorsprong, maar in de, in de slotfase echt blij moet Feyenoord zijn dat het niet uiteindelijk nog de, alle heel punten weggeeft. We kreeg heel, weg veel, veel, kansen ja, om te heel ja. veel kansen, maar het mooiste was natuurlijk uh, het, uh, ja, het begin van de wedstrijd, het, uh, het eerbetoon aan uh, Loddy Smollerek, 54 jaar, een fantastische man die uh, ja. uh, afgelopen week uh, overleed. En, uh, ik moest, ik moest denken aan hem... Uh, uh, Ebi Smollerik heeft een broer die heet Marius. Die speelde in uh, de, de Rotterdamse regio bij Rijzoord, een amateurclub. En ik deed daar ooit voor Rijmond verslag van. En Lobby Smollerik kwam kijken naar Marius, zijn zoon. die in de spits speelde bij dat Rijzoord. Hij zat de hele wedstrijd naast me. We hebben het over het voetbal gehad. We hebben heerlijk met elkaar gesproken. En ik dacht: goh, wat is dit? Een ontzettend aardige man. En daar moest ik van de week ineens aan denken. Ik heb hem heel vaak daarna nog gezien. En, en altijd, uh, altijd vriendelijk, deze man. En ja, dan, dan is die er ineens niet meer. Dan, ja, dat dan doe je dan wel. Dat was, was een indrukwekkend moment. Vanmiddag in, uh, in de kuip. Oké, okay, Roland, dankjewel. Oké, okay. volgende week weer. Oh Aaron Jones en de Depkings. 100 days. 100 nights. Hij was er dichtbij vanmiddag. Lieve Westra had de overwinning in Parijs, Parijs niet kunnen pakken. De afsluitende klimtijdrit. Moest hij 6 seconden goed maken op klasmensleider Bradley Biggins. Hij gaf uiteindelijk 2 seconden toe. Lieve Westra, goedenavond. Ja, net geen eind zeggen. Maar die tweede plek, dat is wel een felicitatie, waard. Hè? Ja, goedenavond. Ja, ja, bedankt. Ja, ik. Uh, ja voor de tijd had ik hier gelijk voor getekend natuurlijk, dus uh, ik sta op het podium, mijn prijs niet, en uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, ik ga toch een keertje vragen die vraag. Hoe voelde dat op het podium in zo'n wedstrijd naast zulke mannen? Ja, onwerkelijk. Uh, ja, eigenlijk niet, ik zit, ik zit niet niet op het vliegveld, maar uh, ja, ik besef het eigenlijk nog niet echt. Dus uh, nee. Ja, dat zal uh, van de week zal er wel komen. Ik denk morgen wel, maar uh, ja, het is, uh, is ongelooflijk natuurlijk. Uh, ja, als, uh, als Renneren, op zich goede renners zoals vorig jaar. En maar dan, ja, mijn doel was om, om deze stap te maken naar zulke, zulke, uh, zulke koersen, proto-koersen. En ja, dat ze dan uh, de proef van mij, dat ze uh, deze week voor mij rijden. En dat het dan uh, in de eerste keer gelijk uh, lukt om een, uh, om een hele mooie uitslag te rijden. Ja, ja. dat is natuurlijk super. Even terug uh, naar, naar, naar vandaag, naar vanmiddag. Uh, halverwege de, de, de klimtijd, lag je twee seconden voor op Wiggins, de klasmensleider. Had ja. je het idee dat je hem zou kunnen pakken? Ja, ja op, op zich, uh, het begin was echt super lastig uh, omhoog. En uh, hij vlakte op het eind wel wat af. Dus mm -hmm. ja, ik, ik, ik wist eigenlijk uh, halverwege dat het uh, wel, uh, wel heel lastig zou worden. Uh, ik had stiekem misschien nog wel gehoopt om, om, om de etappe te pakken. Maar uh, ja. Ja, de sterkste heeft gewoon gewonnen. Ik heb er alles aan gedaan en uh, ja, ik, ik, ik kon gewoon niet harder. Dus, uh, ja, nou, je begon dus ja, uitstekend, want je pakte de voorsprong. Ja, ja nee, ik, ik was goed bezig uh, in het begin en uh, ja, het gevoel was ook goed, dus uh, de hele week was het, ja. was het goed. En, en vandaag heb ik op zich wel weer bevestigd, maar ja, ja even van het verliezen in een tijdrit, dat is natuurlijk geen, uh, geen schande. En uh, ja, ik sta er weer mooi tussen en uh, ja, dat zeg ik, tweede in het klassement, uh, ja, wat wil je nou meer? Vandaag tweede, je hebt een ritwinst. Uh, je had vandaag trouwens ook uh, zo aardig 31 seconden voor de nummer drie. Hè? Op een tijdrit ja. van 9,6 kilometer is dat gewoon hartstikke knap. Uh, je ja. bent dus ook niet teleurgesteld dat je uiteindelijk tweede bent geworden vandaag en in het klassement. Nee, helemaal niet. Uh, ja, over de streep natuurlijk. Dan zit je te kijken en dan hoop je natuurlijk dat, uh, dat je wint het klassement en dat je die, die rit wint. En ja, dat, ja, dan lukt dat allebei niet. Maar ja... Ja, kom op, ik, uh, ik, ik had hier gelijk voor getekend uh, voor ja. de start natuurlijk, uh, voor, voor dit wat ik nu gepresteerd heb. Wat is er met je gebeurd? Je zegt al, uh, ik heb er hard voor getraind, maar heb je anders, dingen anders gedaan dan anders? Uh, hoe heb je je voorbereid op dit seizoen? Ja, nou ja ik denk het grootste verschil is dat ik, uh, ja, ik, ik woon nog wel in Friesland, maar ik heb nu ook uh, een optrekje in, uh, in Spanje. en uh, Ik heb eigenlijk de hele winter in Spanje getraind, dus met goed weer en uh, elke dag bergop trainen. En, uh, ja, dan ben ik gewoon uh, ja, toch wel vier kilo uh, lichter geworden. En, ja, en veel berg op trainen. Ja. Dat is gewoon het grootste verschil. En, uh, Want je was en iemand ja, die, die vooral te hard kon rijden tegen de wind in, uh, over de Friese ja. wegen. Ja, precies. Ja, dat, dat scheelt gewoon. Uh, ja, en, en nu, uh, ja, ik, ik wil gewoon uh, ja, weer een stap maken in mijn carrière. Van, uh, van die kleine rondjes met een tijdritten naar, uh, naar de Pro Tour koersen met, uh, en ja, met ook een tijdrit, maar ja, dan ook bergop en dan, ja, dan, dan, wist ik gewoon van mezelf, ja, dat kan wel, maar dan moet ik dus ook een beetje afvallen en uh, gewoon veel bergop trainen. En, ja. Uh, ja, ik heb gewoon geïnvesteerd om in, in het buitenland te, te trainen en uh, ja, dat pakt gewoon deze week pakt dat gewoon uh, uit en dat wordt gewoon, uh, ja, wordt gewoon uitbetaald. Dus uh, ja. ja je, bent, je wint op een ja. prachtige manier ook de etappe naar Mande, met uh, ja. daarin laat je erkende mannen als Wiggins, Verde, Leipheimer die laat je allemaal naar adem happen, werkelijk. Uh, ja. uh, wat dachten zij? Uh, wat is er voor gozer die, die, die wel rijdt? Ja, dat denk ik ook. Uh, maar ja, volgende dag komen ze toch wel naar je toe. En dan, uh, ja, dan, dan zeggen ze: We ja, hebben allemaal goede woorden voor jou. Dat is een ding wat zeker is. En uh, ja, dat doet toch wel wat met mij. Uh, dat vind ik echt mooi dat, uh, dat die mannen toch naar je toe komen en zeggen: Van uh, ja, je bent goed bezig. En, uh, ja, aan de andere kant, het komt ook allemaal niet uit het niets. Uh, vorig jaar was ik, ook, uh, was ik er ook altijd wel dichtbij en uh, rijd ik ook top 10 op het wereldkampioenschap. Dus uh, ik denk wel dat ze mij wel kenden, maar uh, ja, op dit terrein zo finishberg op, uh, ja. dat had uh, denk ik niemand verwacht. En ik zelf ook niet trouwens. Dus, uh, ja. je, je bent een vorm. Uh, en die vorm wil je meenemen, denk ik, naar de Vlaamse klassiekers? Ja, ik uh, zeker. Ik, ik, uh, ja, ik rijd volgende week nog twee koersen in Frankrijk. Uh, en dan gaat het op mijn Gent Wevelgem, de Pannen en de Vlaanderen. En, uh, ja, en dan Amstel. Dus dat gaat gewoon door naar de Koersikers. En uh, ja, we gaan zien wat het wordt. Uh, de conditie is er gewoon. En uh, ja, we gaan zien wat het wordt. Ik ja. voel het goed. Dus ik heb er zin in. Eerst even genieten hè? Van, van, van jouw prestatie in de prestatie van de ploeg. Met dit uh, winsten van ja. de Gent Larson Prachtige voor jullie. Ja. ja, kan niet op. Geweldig ja, klassement. klassement. Ja, dit, is, uh, dit moet even uh, allemaal <laughs> even bezakken. En uh, ja. Ik kom er morgen als ik thuis ben, uh, dan, uh, ja, dan, dan besef ik het denk ik echt wat, wat ik gedaan heb. En uh, ja, nu is het nog een beetje uh, ja, onwerkelijk allemaal. Oké, okay, lieve Wester, dankjewel. Geniet ervan en een goede thuisreis. Ja, oké, okay, bedankt Lieve Wester, was dat uh, iets eerder op de avond? We gaan even doorpraten. Met Bart Voskamp. Uh, Bart, ja, een, een prachtige week voor uh, Vakant Solijen. Ja, super. Ze waren natuurlijk al leuk begonnen met, met Lasson in de, in de tijdrit. En uh, ja, ik, ik zat achterover in de zetel. Maar vanaf uh, dat hij daar in maanden daar wint... en wegrijdt bij, uh, bij toppers, wat je gewoon niet verwacht... dan, uh, dan zit je op een nou, puntje had, van de stoel. Had jij, de, had jij dat ook niet verwacht? Nee, natuurlijk niet. Ik denk niemand. Het is natuurlijk wat hij zelf zegt. Het, is een, het was natuurlijk een goede tijdrit als je acht op een WK wordt. Maar goed, dat was relatief vlak. En hij zit nu... Ik zat zelf een beetje te kijken op hem te letten van op die klim naar manden... Ik ken hem maar eens vrij stel. Mm -hmm. nou, als hij een beetje zo rond de 10e, 15e kon blijven zitten, doet hij het goed. Nou, op een gegeven moment komt hij goed in beeld. Zij is nog met 8 over. Uh, dan, gaat, uh, dan gaat Wiggins op een gegeven moment uh, schud aan de bal. Nou, dat, dat deed hem niks. En je ziet, je ziet, je ziet hem in, nog inhouden. Hij gaat er voorbij en uh, ik denk van, nou, hij wordt gewoon teruggepakt. En uh, uh, hij, hij heeft een mooie set gedaan, maar hij blijft gewoon weg. En uh, nou goed, dan uh, hebben ze er nog over van, hij heeft een paar seconden laten lopen. Maar gelukkig heeft het er vandaag niet op aangekomen dat hij daardoor uh, zijn klassement heeft nee, verloren. Dan had hij Heel gelukkig, ja, ja dat was het jammer geweest. Maar goed, uh, stel je voor in Parijs-Nice in een bergrit winnen van zulke mannen. Dan, dan vergeet je even het klassement en dan ja. ben je gewoon met etappen bezig. Oké, okay, uh, maar goed, je had hem daar dus ook niet, niet verwacht. Maar... He, hoe kan dat dan? Hij zegt, eh, ik heb veel getraind in, in de bergen... maar het moet toch ook wel een beetje in je, in je zitten? Als je maar ja, een klimmer bent, Hoezo nee, nee van, van, van een totaal geen klimmer maak je geen klimmer. Nee. Maar hij, hij, is, hij is natuurlijk een sterke jongen, anders kunnen ze goed tijd rijden. Daarmee, uh, wat hij al zegt, is die 4 kilo verloren. Ja, je moet bedenken, de, de wielerkenners die weten dat als ze acht bidonnen in je, in je shirt steken, je moet een berg opgerijden, dan wordt het al een stuk moeilijker. Uh, het, is allemaal, het zijn allemaal kleine dingen die verschil maken. Maar t, vooral dat hij in zijn hoofd al is gaan verhuizen naar Spanje om, om een goede klimmer te worden, is denk ik zijn grootste stap geweest. Ja. Ja. Het besluit alleen al bedoel je? Uh, het besluit alleen al. Dus dan, ja? dan weet hij dus eigenlijk al van waar hij het verschil gaat maken. En dat is bergop en uh, in etappekoersen. Uh, waarom weer? Dus uh, hij heeft gewoon een voorsprong nu gehad door dat te gewoon te gaan doen. En dat is gewoon een hele juiste investering geweest. Ja, dat, dat blijkt wel. En waar kunnen we hem nog meer verwachten? Uh, ja, het is nu natuurlijk een beetje vreemd. Want hij heeft zich uh, op de drie dagense van de pannen heeft hij, uh, zich voorbereid. Hè. Dat, dat is zijn programma. Maar ja, nu ga je toch afvragen van, uh, doe je daar goed aan? Omdat je, ja, je ziet hem tussen Wiggins en Leipheim. Maar ja, die rijden ook geen drie dagense van de pannen. Die rijden straks wel de Tour. En ja, ik heb zoiets van, ja, waar zou, waar zou Leeuwen eindigen in de Tour? Zou het verstandig zijn om naar de Tour uh, voor te laten bereiden? Of, of, of moeten we denken, hij moet de drie van de pannen meepakken... en de Ronde van Vlaanderen en de Vla dus ja, uh, we moeten een nieuwe leeuwen leren kennen en hij zichzelf ook denk ik aan de hand daarvan in de toekomst ja. gaan kijken wat hij kan. Voorlopig hield hij zich aan, aan zijn programma dat dat dat uh, dat hij had uitgestippeld, maar ja, uh, ja, kan, ik, ik dat kan, kan, voor... kan nog wel omgegooid worden. Ja, of? ik kan me voorstellen dat hij daar toch een beetje over gaat twijfelen wat wat hij nu uh, moet gaan doen. Ik ik denk als je op op, op manden, uh, zulke mannen eraf rijdt, ja, dan moet je toch afvragen of je nog meer capaciteiten hebt als uh, als ze drie dagen ze van de pannen met alle respect en uh, ja. Ik denk dat ja, hij zich toch... Ja, kijk, het is gewoon een jongen van, van, van, van de etappenkoersen. Dat zie je gewoon de laatste jaren. Dus hij moet zich echt tot meerdaagse wedstrijden richten. En een eendagskoers kan natuurlijk wel eens mooi uitpakken. Maar uh, hij verbetert... Ja, maar op dat soort klimmetjes. Die, die, die, ja. die heb je natuurlijk ook. Ja, in de, ja, de goldrace gold heb je natuurlijk ja. ook wel klimmetjes. Maar dat, ik, mijn gevoel is dat dat toch te explosief is. En dat het meer een hardrijder is. Die net een iets langere klim veel inhoudt. En dat hij daar tot zijn recht komt. En meerdere dagen goed herstellen. Ja, natuurlijk uh, ja, ja. als, als liefhebber zie ik hem natuurlijk liever in de toer straks voor. Ja, nou, dat, dat is een mooi advies voor ze. Misschien luisteren ze de vakantie -ploeg. Uh, Die ploeg is wel opeens echt een van de topploegen, in ieder geval op dit moment. Ja, zeker, absoluut. Ze doen het verleden, ontzettend goed. In het verleden dan was vakantselij van, nou, het is mooi dat ze van voren zitten. Ze vullen de beeldminuten en, uh, en ze pakken zo de nodige reclame. Maar ja, die stap uh, hoeven ze nou niet meer te maken. Het is nu gewoon rustig blijven. En voor het succes gaan, ja, er is uh, als je toch drie ritten in, uh, in Parijs-Nice wint en er zijn grote ploegen die, uh, ja, die het met veel minder moeten doen of helemaal niet. Ja, dan, dan hoop ik dat ze die, uh, die tendens gewoon volhouden. Ja. En het is natuurlijk ook mooi, kijk, uh, de Rabo wordt dan genoemd dat hij een beetje met lege handen bleef, maar Sanchez wint gelukkige rit. En dat heeft er ook mee te maken, omdat vakansieluizen goed rijdt. Zijn de anderen natuurlijk positief geprikkeld van, ja goed, weet je wel, wij moeten ook niet, wij moeten kunnen niet achterblijven en uh, til je het hele gebeuren een beetje naar een hoger niveau. Dus dat is ja. altijd mooi. Maar uh, Rabo zal wel iets meer hebben verwacht. Uh. Ja, dat denk ik ook. Ze zijn vorig jaar met, geloof, weet ik hoeveel, uh, hoeveel overwinningen al zijn waren ze tot nu toe. En nu ja. is het een beetje mager. Maar uh, wat ik voor twee weken geleden zei, door uh, de Frans uh, telt en straks de klassiekers tellen en daar word je op afgerekend. Uh, maar het is misschien een, uh, een goede hint om, uh, om het spoor van vakantie te pakken en uh, mee te gaan in, uh, in die euforie. Ja, die, die, die durven misschien wat meer. Hè? Blijven toch meer dat vrij buitensgevoel hebben? Is ja, dat kijk, als je bij de ploegenpresentatie van vakantie uh, geluisterd zou hebben en na van de Rabobank, heeft de Rabelbank terecht natuurlijk zich hogere doelen gesteld. Dat is natuurlijk een hele, hele dure ploeg met hele dure renners waar je heel veel van verwacht. En vakantie is natuurlijk oh. iets, iets meer onbevangen begonnen. Maar goed, laten we eerlijk wezen, nu, uh, nu wordt er ook van hun wat verwacht. Ja, daar wordt meer op ze gelet. Er wordt meer op ze gelet. Die wedstrijd rijdt niet meer anoniem. <canonical Music> nee, nee, die gaat, die gaan ze niet veel ruimte geven, denk ik. Ja. Uh, nou, we gaan natuurlijk door in die ploeg. Want Johnny Hoogland, uh, een van de kopmannen van vakantie DCM, rijdt in Italië, Tireno Adriatico. Kan hij zich een beetje, een beetje spiegelen aan zijn ploeggenoot? Ja, het, het, het was natuurlijk al uh, toen ze hun in Tireno hoorden dat, uh, dat was zo goed reed. Toen uh, was dat gelijk een positieve stimulans ook voor de Rijksdaag. Jij werkt voor, het voor echt zo? Want je zit ja, een paar keer met verder verderop? Ja, op en... goed, met de communicatie. Uh, met de telefoon van de ene ploegleiderswagen naar de andere... en via de communicatie naar de oortjes wordt het gelijk doorgegeven. En je, mo je moet zien, die jongens die, uh, die trainen de hele winter samen. Die slapen veel bij elkaar op de kamer. Dus uh, je gunt elkaar dat. En dat is uh, zeker zoals met die Nederlanders onder elkaar. Die kennen elkaar goed. En het werkt wel zoiets van, goh, wat hij kan, dat, dat kunnen wij ook, dat kunnen we hier niet achterblijven. Mm -hmm. En uh, nou, Johnny heeft dat goed opgepakt, want hij wordt een keer zesde en een keer vierde in, uh, in hele zware ritten. Dus uh, blijkbaar uh, uh, trekken ze die, die, die positieve tendens wel voort. Moraal is uh, uitstekend. Ja. Uh, dit zijn altijd koers die belangrijk zijn in de voorbereiding. Wiggins heeft grote plannen dit jaar, Olympische Spelen, Tour de France. Uh, zie jij een rol voor hem weggelegd? Ja. Hij, hij kan het wel. Het is natuurlijk afwachten. Maar ja, het is gewoon echt een, een, een bijzondere man. Uh, dat, dat zie je gewoon ook. Hij blijft zo, zo verdomd rustig in die tijdrit ook. Hij, uh, hij maakt het gewoon waar. Ik bedoel, er zit iemand die rijdt twee seconden sneller halverwege. En Wiggins blijft gewoon rustig. Die doet dat. Dus die heeft zoveel ervaring. Dat, dat verwachten we dat hij zeker op de spelen. En met de Tour weet ik niet. Dus denk ik denk toch iets te zwaar voor hem. Ja. Misschien een podium, maar ik zie hem de Tour toch niet winnen. Dat wordt wat, uh, wat uh, te veel voor hem, uh, Alejandro van Verde. Ja. Is weer terug. Terug van weg geweest. Liet zich zien. Ja. Uh, hè? In Parijs niet? Ja, hij liet zich zien. En uh, ik dacht, nou, die is gewoon Altijd voor jou. Ja, ik, denk, ik dacht eerst hij is op hetzelfde niveau als eerst. Want die, die ging, begon gelijk goed. Mee. Je zag hem toch wel iets wegzakken. En uh, op, de, op de rit van Manden waar, uh, waar Westra wint. Normaal is dat echt een klimmetje voor hem. En dan als hij goed is, poeft hij daar naartoe ja. en dan rijdt hij daar voor de winst. Dat kon hij nou niet. dus. Maar goed, als je zo lang eruit bent geweest, dan is het toch wel knap dat je daar zit. Uh, er zijn mensen die er ook zo lang uit zijn geweest... die, die nog niet echt meedoen natuurlijk. Hè, Thomas Dekker heeft het wat moeilijker. die heeft misschien iets meer tijd nodig. Was ik iets minder groter rennen dan Valverde misschien? Ja, nou ja, goed. Dat... <laughs> Hij had ook heel veel talent hoor, Thomas. Ja, dat is Absoluut. zeker weten. Oké, okay, Bart, dankjewel je wel voor uh, deze bijdrage. Bart Volskamp. Ja, het seizoen uh, zit erop voor schaatster Annette Gerrissen. De riga Reisser wist zich bij de wereldbekerfinale in Berlijn... niet te plaatsen voor de WK-afstanden. Daarmee werd het een teleurstellend einde van een teleurstellend seizoen. Dat weet Gertse zelf ook. Ja, tuurlijk. Weet je, en. Uh, uh, tuurlijk is het voorseizoen ook absoluut. Uh, ja, verre van goed geweest. Maar. Um, ja, het is. Het is gewoon uh, dan wel heel moeilijk om. Um, om toch het vertrouwen te houden. En dan weet je, ging ik weer iets lekker de schaatsen en toen werd ik ziek. En dan kan je weer voor je gevoel een beetje opnieuw beginnen. Maar goed, ik heb wel een heel goed uh, weken sprint gereden met een PR. En uh, ja, Ik moet gewoon de positieve dingen hieruit halen. En uh, heel goed kijken waar het precies mis is gegaan om uh, ja, dit in de toekomst uh, te voorkomen. Maar waar leidt dit nou toe? Spookt er nou wel iets door je hoofd van... Uh, dit moet anders, ik moet naar een andere omgeving, zoiets? Uh, nou, ik moet eerst even weer rustig, uh, rustig, na, ja, gewoon rustig naar huis gaan. Het is um, ja, best wel een raar gevoel dat uh, nu me, ja, mijn seizoen er toch op zit. Uh, ik ben wel reserve voor de 500. Maar ja, weet je, dat, uh, ik hoop gewoon dat de meiden goed en fit kunnen rijden. Ze dus blijven wel twee weken scherp. Maar uh, ja, ik moet gewoon komende weken uh, veel gaan uh, nadenken, evalueren en kijken wat voor mij uh, het beste is. Maar er zal nu al iets door je hoofd spoken? Um, ja, er spookt van alles door mijn hoofd. Maar ik wil het gewoon eerst even rustig, uh, ja, rustig over nadenken. Maar dit, dit niet meer? Niet meer zo'n seizoen? Nee, kijk, zo gaat het echt helemaal niet leuk. Het kost zo ontzettend veel energie en ook uh, de wedstrijden. Weet je, vooral uh, mentaal. En. Uh, ja, uiteindelijk uh, ja, doe, je, doe je het hier niet voor. Dus zeker uh, zijn er veel dingetjes om naar te kijken. Maar uh, ja, ik moet ook de, de goede dingen in mijn hoofd houden. dus een diplomatieke en Gerritsen tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg, Sebastian Timmerman was voor ons het hele weekend ook in, de, in Berlijn voor de radio. Sebastian, er zijn uh, dingetjes waar ze naar moet kijken, zegt Gerritsen. Wat bedoelt ze daarmee? Ja, het loopt niet helemaal lekker tussen Annette Gerritsen en Marianne Timmer. Ja, wie had dat een paar jaar geleden gedacht eigenlijk? Ja. Want toen het ploegenoten waren, waren het ook altijd, zeker naar buiten toe in ieder geval... de, de dichtste vriendinnen konden ze in ieder geval goed bij elkaar vinden. Laten we het zo, laten we het zo vertellen. Timmer, Timmer zag in Gerritsen haar opvolger, hè? Ja, ja nou, ze hadden ook veel overeenkomsten als je ze zag rijden toen ja. Gerritsen upcoming was... en we kennis maakten met haar. Toen zag je best wel veel in haar terug wat je vroeger zag bij Marianne Timmer. Maar ja, dan zie je toch dat de relatie pupil-pupil... Uh, toch heel anders is als de relatie trainer-pupil. En dat loopt allemaal wat stroever. Het is natuurlijk ook het eerste volledige seizoen geweest... van Marianne Timmer als coach. Of dat is het nog. Het seizoen duurt nog twee weken. Uh, uh, Margot Boer, die gaat best wel redelijk goed. Uh, die heeft ook nog niet echt een superuitschieter gehad. Maar die, die gaat best goed mee, ook internationaal gezien. Maar met Annette Gerritsen loopt het gewoon allemaal wat minder... Ja, en dat, uh, dat is toch inderdaad zeer opvallend. Ja. Maar jij, eh, ligt dat, denk je, echt aan die verhouding coach-pupil? Uh, of zijn er andere oorzaken ook? Ja, kijk, in de ploeg, uh, dat is een beetje een publiek geheim... wat rond de WK al rond een beetje naar buiten kwam... rommelt het sowieso wel een beetje uh, op communicatief vlak. Meldde ook Linda de Vries rond dat WK al ruim toen in, in Moskou. Uh, dus misschien ligt het ook wel een beetje uh, puur aan de communicatie onderling... hoe dat gaat. Uh, misschien ligt het wel aan de schema's... Uh, misschien moet Annette Gerritsen nu dan ook uh, de, de hand in eigen boezem steken. Kijk, feit is gewoon, als je kijkt naar de resultaten die zij heeft behaald, ja. uh, dan is dat eigenlijk amper wat. Ze, heeft, ze is derde geweest bij de Enke afstanden op de 500 meter en mm -hmm. uh, ze heeft een keer een B-groep in de World Cup gewonnen. Ja, daar uh, doet Annette Gerritsen ja. niet al die inspanningen voor. Ze nou, zei de, nog iets, ze heeft een PR gereden de, op, de, op de 1000 meter bij het WK Sprint. Ja, dat klopt. Maar dat vind ik wel een strohalm, eerlijk gezegd, als je, je daaraan vasthoudt. Ja. Als je kijkt uh, hoe vaak ze vorig jaar op het podium stond, ook trouwens op het podium stond van het WK Sprint. En wat ze de laatste jaren mondiaal heeft gepresteerd, dan vind ik uh, een PR bij een WK Sprint een, uh, een strohalm. Nog even over Marianne Timmer uh, als coach. Toen me denken even aan Co Adiaans, die zei een raspaard, hè, toen het over Marco van Bastel als coach ging, een raspaard, dat is nog geen goede ruiter. Nee, ik moet wel zeggen dat ik één seizoen uh, als fulltime coach, zeg maar als, echt, als, als eindverantwoordelijke, wel uh, te vroeg vind. om uh, helemaal over Marianne Timmer te gaan oordelen als de coach. Punt. Uh, uh, dit is het, een, het eerste seizoen dat ze volledig uh, de eindverantwoordelijkheid heeft uh, gehad. Zij zal ook dingen moeten leren. Ik neem aan dat ze ook op bepaalde momenten de hand in eigen boezem steekt. Uh, uh, maar inderdaad, uh, het is wat dat betreft ook een, uh, een harde leerschool voor haar. Want uh, met Marco Boer gaat het dan best redelijk. Maar er zijn dus ook pupillen onder wie aan de Gerritsen. Ja. Uh, met wie het dus uh, niet goed is gegaan in dit seizoen. Ja, duidelijk is dus wel dat Gerritsen volgend jaar niet voor Liga rijdt. Uh, ik kan me ja, zo voorstellen. Ja, kijk, als je inderdaad uh, tussen de regels door ook hoort. zeg maar om het zo maar even te noemen. Dan uh, zou het mij inderdaad niet verbazen als de toekomst van Annette Gerritsen bij een andere ploeg ligt. Misschien wel bij Renate Groenewold, die in Corendon een andere sponsor heeft gevonden voor de komende twee seizoenen. Misschien wel terug naar Jack Ori als die een andere sponsor vindt. Wie zal het zeggen? Maar nee, dat, ik, ik zou niet opkijken van dat nieuws als dat komt. Dat nee. Timmer en Gerrits uit elkaar gaan. Wat blijft er nog over, Sebas, van die Liga-ploeg? Uh, nou, de sponsor heeft in ieder geval aangegeven dat ze uh, in principe wel door willen. Uh, Margo Boer. Ja, die zal, die zal wellicht wel blijven, neem ik aan. Want daar gaat het allemaal best goed mee. Ik denk ook dat Linda de Vries weggaat bij die, uh, bij die ploeg. Uh, um, dus ja, als Gerritsen dan ook weggaat, blijven er vier dames over. Misschien nog, uh, nog wel drie. Uh, dus er zal er in ieder geval versterking bij moeten komen. Ook als je kijkt zeg maar, naar de licentie voor het, uh, voor het volgende seizoen. Dus dan zal men toch uh, daar andere dames voor in de plaats moeten vinden. Oké, okay, Sebas, dankjewel. Zo. Bureau in the snow, catch a tramp to Uncle Poe, early evening ring around the moon. Slipping by the concierge, by the bikes and up the stairs, snap the latch and creep in I doubt a fight. Show your paper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 Robinson, listen to the radio. Aan het begin van dit jaar ging er een schok door uh, de sportwereld. Of beter gezegd nog door de hockeywereld. Maar het hield wel meer mensen bezig. Teun de Nooijer en Taketaak. Maar werden door bondscoach Paul van As niet langer geselecteerd voor het Nederlands team. Van As vond dat beiden niet meer brachten wat er van hen verwacht zou mogen worden. Het moest de spelers, de andere spelers ook op scherp zetten. Het verhaal van de grote bomen kappen waardoor het bos eronder gaat groeien. Het schokkeffect. Dat heeft vooralsnog niet gebracht wat Paul van As ervan hoopte. Ja, weet je, eh, niet qua resultaat. Want je ziet natuurlijk niet het werk wat ik lever eh, buiten de wedstrijden. Eh, maar, maar werk achter de schermen. Maar we hebben, want het is niet alleen eh, teun en taken. Eh, die nu ineens in jaar staan. zijn hé, hey, wat gebeurt er? Niels elter was toch voor mij. Uh, uh, die, die, die, die hebben natuurlijk een uh, flinke periode van uh, uh, reflectie. Maar het is ook de groep die erover blijft. Die heb ik natuurlijk ook aangesproken. Want het needs more to tango, hè? Die moeten ook zeggen: ja, en nou moeten we opstaan, nou moeten we. Doen. En jullie hebben in het verleden ook uh, uh, mensen niet op aangesproken en je verscholen. Dat moet ook niet. We moeten nu wel, willen we nou een kans hebben met, met elkaar, moeten we eerst beginnen elkaar ook echt aan te spreken op alles wat belangrijk is. En, daar en daarvoor was deze maatregel noodzakelijk? Daar hebben we nu de tijd, daar heb ik de tijd voor gecreëerd, daar hebben we de tijd voor gekregen en daar hebben we de tijd voor genomen om dat ook te ontwikkelen. Ja, en dus dat is ook een stap. Maar die zie je niet, hè? die is niet zichtbaar. Ik proef een beetje bij je, meer dan twee maanden geleden toen je de beslissing nam, dat er wellicht wel een opening is om ze weer terug te krijgen? Uh, ik blijf in gesprek. Ik heb altijd gezegd, ook twee maanden geleden, dat ik in gesprek blijf. Dat heb ik altijd gezegd. Zelfs op, op dag nummer één heb ik dat gezegd. Ik blijf met ze in gesprek. Maar we moesten wel door die periode. Wij moeten met die Ook de groep. Dus Teun, Taken, wij zelf als begeleiding. Uh, alle, alle betrokkenen moesten door, die, uh, door deze periode heen. Om uiteindelijk eerlijk met elkaar rond de tafel te zitten. Want dat is wat ik wil. Ik wil echte gesprekken met elkaar. Al dus Paul van Nass. Een gesprek met Philip Koken, die nu aan de telefoon hangt. Filip, goedenavond. Goedenavond, Deroen. Ja, als je die ge, dit, dit gesprek hoort... en ook het gesprek wat uh, radio-collega Gerrit de Groot vanmiddag met hem voerde... een zelden soort gesprek... Uh, uit, uit, uit alles blijkt, althans, tussen de regels door blijkt gewoon dat ze weer terugkomen. Zo klinkt het bij in de oren. Klinkt het jou ook zo in de oren? Nou, nog niet zo definitief. Maar ik denk wel dat er een soort van koerswijziging zit aan te komen. En volgens mij heeft dat uh, met het volgende te maken. Ik, ik moet er wel even bij zeggen, dit is mijn interpretatie hoor. Dit zijn niet de woorden van bovenas. van As, uh, nee, nee, maar, dit nee. is mijn, maar dit is mijn interpretatie van wat er gebeurt. Is, uh, hij heeft die beslissing genomen. Hij heeft die twee iconen, die twee grote bomen, zoals hij dat in zijn metafoor noemde, heeft hij verwijderd. Daarna is hij uh, gaan toeren. Hij heeft die beslissing genomen. Dus uh, ja, natuurlijk ja, had hij verwacht dat er wat commotie zou zijn. Hij heeft toen gaan toeren door Australië, heeft daar wat oefenwedstrijden gespeeld. En toen hij terugkwam een aantal weken geleden. Toen merkte hij dat er in Nederland natuurlijk ontzettend veel is en nog steeds. En als hij bij de clubs komt, zoals vandaag, zoals vorige week, zoals er bij trainingen. En je ziet wat voor oproer daar is in die, in die hockeywereld. Dat daar borrelt het en daar gist het. Daar, daar, daar, daar blijkt toch wel dat de Taken Taken met ook een enorm netwerk hebben en ook heel veel adhesiebetuigingen hebben. Die hele hockeywereld, ja, die is een beetje in een opstand gekomen. En ik denk dat er nu eens een soort pragmatisme ook loskomt bij Paul van As... dat hij denkt, ja, ik kan wel mijn eigen visie gaan doorzetten... en zonder teunen, zonder taken doorgaan. Maar red ik dat dan tot Londen? Want de, de zaak is zo in beweging. Misschien ben ik dan wel meer bezig tot en met de Olympische Spelen van Londen... om alleen maar die onrust uh, tot bedaren te brengen... en kan ik dan niet meer genoeg werken zoals ik dat wil. Dus misschien moet ik wel een beetje een andere richting op. En ik denk, ja. denk dat dat momenteel aan de gang is. Ik had verwacht dat de storm wat sneller zou gaan liggen. Ja, dat, dat, dat denk ik wel, en ik denk dat dat niet te maken heeft met, het, uh, ja, met de werkelijke gang van zaken, maar meer met een, ja, met een soort, ja, onderschatting wil ik het ook niet noemen. maar hij is natuurlijk nieuw, hij heeft een paar jaar bij HGC, hij clubcoach geweest, dat is een totaal andere functie qua belangstelling als nu als bondscoach, dus hij heeft werkelijk niet kunnen bevroeden wat die maatregelen allemaal niet tot, ja, tot voor commotie tot gevolg zou hebben, en daar wordt hij nu mee geconfronteerd. En, uh, ja, hij merkt nu uh, hoezeer dat ook aan hem vreet. En uh, ja, dat geldt niet voor hen, dat ja. geldt ook voor de hele technische stap, voor de hockeybond. Er gebeurt ontzettend veel op dit moment. Die hele hockeywereld is in beweging. Het frappant is dat de hoofdrolspelers zelf, taken maar de nooier, uh, akelig koel bleven. Ja, dat moeten ze natuurlijk. Hè. We horen natuurlijk, uh, tenminste, ik hoor via, via wel hoe ze er werkelijk over denken. Maar ja, zij willen natuurlijk ook nog graag naar Londen. En, uh, ja, uh, maar ja, via vertrouwelingen, zo hoor je wel hoe ze er recht over denken. Zij zijn natuurlijk ja. wel in een eer aangetast, ze zijn ja, gekrenkt okay. en, die, en niet eerst zozeer door die beslissing... ...maar vooral door het interview wat Paul Ganas heeft gegeven aan de Volkskrant. Ja, waarin hij zegt, ze brachten niet wat ze... Hè, waar, waar, teun uh, de nooie. Nou, daarin heeft die, nou, en... Daarin taak, heeft hij tot in detail aangegeven wat er allemaal niet uh, ja. deugt aan het spel. Van, uh, van Takema en de Nooier. Ja, en dat is nogal rauw op een dag gekomen. Ja. En uh, ja, dat hoort eigenlijk niet. Het is ook wel begrijpelijk dat Paul van dat heeft gedaan. Want hij werd door zoveel columnisten. door, door mensen die van buiten een mening gaven. zonder dat ze enige kennis van zaken hadden. die van heel ver afstonden. werd hij op zulke rare manieren aangevallen. dat hij dacht. nu zal ik eens een keertje goed uitleggen wat ik bedoel. door Teun de Nooier en Take Takema buiten het team te zetten. Maar dat maakt het eigenlijk alleen nog maar erger. Ja, maar als ik het goed begrijp, dus, uh, dan, dan, dan, dan gaat hij nu. Stel dat ze terugkomen, dan doet hij dus iets wat tegen zijn eigen natuur in is. Nou, in ieder geval tegen zijn eigen, ten, tegen, tegen zijn eigen visie. Ik denk ja. dat hij dan een beetje een, een, een, ja, een aanpassing moet maken aan zijn eigen visie. En dan moet hij wat pragmatischer gaan denken om toch tot een goed resultaat te komen in Londen. Ik denk dat dat het is, ja. Dan betekent dan ook dat Londen meteen een eindstation is voor Paul van Nass als hij niet kan doen wat hij wil. Ja, dat was niet de bedoeling natuurlijk. Nee. Hij, is a, hij is aangesteld met de bedoeling op, op het wereldkampioenschap in 2014 in Den Haag. Dan moest het Nederland helemaal top zijn, want dat is... He, vooral commercieel gezien, marketing, technisch voor de hockeybond is dat nog eigenlijk veel belangrijker dan de Olympische Spelen. Wat natuurlijk normaal gesproken veel belangrijker is. Maar dat is dan een lokaal Nederlands belang. Natuurlijk zijn de Olympische Spelen veel belangrijker. Maar ja, dat moest hij gaan bereiken. Maar ja, voorlopig er is er zoveel onrust, er is zoveel rumoer in die hockeywereld. dat hij natuurlijk nu niet verder kan kijken naar Londen. Dat is logisch. Hij ja. begrijpt ook wel dat als hij daar de halve finale niet haalt of zo, dan is hij weg. Oké. Okay. Uh, uh, zit hij nou met het hand in het haar? Of werkt hij er niet zo bij vanaf? Nou, hij is in ieder geval iets meer in vertwijfeling gebracht. Dat merk je wel als je met hem praat. Maar hij heeft nog steeds wel een, een standvastige visie. Zijn argumenten willen nog wel eens wat wisselen... om die visie te ondersteunen. En ik moet er ook nog één dingetje bij... het verhaal Takema is ook wel iets anders dan het verhaal uh, Nooyer. Ja. Want zonder om in, in, uh, om in waardeoordelen te vallen... je merkt wel in de hockeywereld dat, dat Teun de Nooyer... toch wel op meer steun kan rekenen binnen de hockeywereld... om terug te keren dan Take Takema. Maar... Dat is zonder dat ik er zelf een oordeel over uitzet. Maar dat merk je wel. En ik denk dat dat ook wel speelt. bij nou Jij ja, ja, ja, ja, als hokkenkinderen spreek je er uh, uh, wel eens over uit dan. Uh, gaat het eigenlijk altijd om Teun en taken? Of kan het ook nog zijn dat ze de Nooier, hè, toch algemeen gezien als een van de beste spelers ter wereld, dat hij die terughaalt? En dat hij taken maar uh, wel thuis laat? Nou, kijk, wat natuurlijk heel zichtbaar is. Als, als, als Teun de Nooier wat fouten maakt in het veld. Dan is dat niet zo, niet, niet zo zichtbaar. Als Taka Takama als laatste man fouten maakt, dan kost dat onmiddellijk een doelpunt en dat valt op. En uh, wat die is dan laten verdedigen, die komt er 1 tegen 1 te staan uh, achterin. Bij het Nederlandse team had dat niet goed functioneerd, nogal eens gebeurd. Dan kost dat onmiddellijk tegen doelpunt. En dan ziet uh, Taka er onmiddellijk wat slumielig uit. En zeker zoals bij de laatste Champions Trophy in Auckland waarbij dan de strafcorner niet goed loopt, dat er maar één of twee ingaan... ja, dan wordt er onmiddellijk naar Takama ja. gewezen. En, en, en ik denk ook wel dat het... Uh, en bovendien heeft Takama ook heel veel fysieke problemen. Nu heeft hij wel last van enkelbanden die niet helemaal goed zijn. Hij heeft last van zijn heupen, last van zijn lizen vaak. Of, uh, enorme belasting met die strafcorner, met zijn middenvoetsbeentje. Het zit allemaal niet zo stabiel in elkaar... Ik denk dat daardoor ook de kans groter is dat de nooie terugkeert aan Takema. Ja, want ta ta Takema, is er wel voor hem al een, een opvolger? Want die strafcorner die loopt natuurlijk op zacht gezegd niet heel goed. Nee, nee. En dat was natuurlijk dat is natuurlijk ook een beetje het rare. Want uh, ja, we hebben nu een mink van de weerde. Mm -hmm. Wat uh, ja, op zijn zachtst gezet een jonge uh, komende verdediger is. En een Takema in de dop, maar uh, ja, in de verdediging uh, net zo kwetsbaar... of misschien nog wel veel kwetsbaarder dan Takema is. Ja, en uh, we hebben Roderick Weustop, wat een, wat een, een, een spits is die. Uh, die af en toe ook in de competitie een vreselijk goede strafcorner hebt... maar nog niet doorontwikkeld is het Nederlands elftal. Dus het, het is nogal wat. Er is nog geen echte internationale opvolger voor de strafcorner van taken. Maar dat is waar. En daarop zegt Paul van dan ja, die strafcorner is internationaal veel minder belangrijk geworden... want het, het strafcornerpercentage wat benut wordt in het interland is veel minder hoog. Dus dat is ook iets minder belangrijk. Nou ja, dat, dat, is daar is het zo... een discussie over te voeren. <laughs> ja. hoe, hoe ziet het er nou verder uit, Filip? Want uh, de grote trooi hebben we gehad. Het is een oefenstage geweest. Wanneer komt de derde ja. helft weer bij elkaar? Is dat echt na de competitie? Nee, nee, nee, nee. Die beginnen uh, over een week of over twee weken. Beginnen ze al te trainen? Ik weet dat er dinsdag de twintigste, dus volgende week dinsdag, hebben ze al een oefenwedstrijd uh, in België in Beerschot. Uh, daar gaan ze dus alweer een wedstrijd spelen, daarna gaan ze alweer trainen, dan trainen ze een aantal keer in de week met Nederlands Elftal en verder met een club uh, op uh, vrijdagavond. Dus de, dan komt de zaak weer bij elkaar en ja, daarom uh, zal ook volgende week, of over twee weken, zal ook een, een evaluatiegesprek plaatsvinden tussen Paul van As en Taken, Taken met en Teun de Nooijer. Waarbij nog niet gezegd is dat ze dan meteen weer terugkomen. Maar daar, waarbij daar wel bij Taken en Denoien duidelijk is of zij in een traject nog aansluiting kunnen vinden om, om terug te komen in dat Nederlands team. Wat zeker voor Denoien uh, naar mijn smaak uh, helemaal niet onmogelijk is nu. Oké, okay, we gaan het uh, zien, we gaan het meemaken. Dankjewel voor Koker. koken. Okay. Oké. Tot slot van deze langslijn de nog een pad uh, uh, buitenlands voetbalberichten. Barcelona heeft de achterstand op Real Madrid niet groter laten worden. Regerend kampioen won de uitwedstrijd tegen Rassing Santander met 2-0. Lionel Messi twee treffers, waarvan één penalty. Nummer 3 Valencia speelde, uh, verspeelde wel punten. 2-2 werden tegen Real Mallorca. Tegenstander van PSV in de Europa League staat nu 16 punten achter op Barça. En Twente is gewaarschuwd. Klaas-Jan Huntlaar is terug bij Schalke nu 4. Hij maakt aan de strafschop. De derde schalke treffer in een duel met Haasvrouw. Het werd 3-1 voor Schalke. Proef van Steven staat nu 4 op de ranglijst. Met 1 punt minder dan nummer 3. Borussia Mönchengladbach. Einde van deze lijn, langs de lijn. Zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Kees Grimberg. Veel plezier erbij. Goedenavond. Dag.